Lot Lewin met het NOS Journaal. Pieter Omtzigt van NSC roept op tot een verbod op het dragen van bivakmutsen tijdens de jaarwisseling. Dat schrijft hij op sociale media naar aanleiding van de onrust afgelopen nacht in onder meer Portugal en Amsterdam. Grote groepen mensen met bivakmutsen zochten de confrontatie op met de politie. De Rijkswaterstaat verwacht opnieuw een hoogwaterpiek. Op verschillende plekken in Noord-Holland was er gisteren wateroverlast. Zo liep in Hoorn het water nog over de kades en dreigde garages onder te lopen. De zandzakken die toen zijn geplaatst blijven nog even liggen... om ook de piek van komende nacht en morgen op te kunnen vangen. Ook in andere gebieden met een hoogwaterpeil is de situatie nu onder controle. Maar het KNMI verwacht vandaag en morgen weer 15 tot 25 mm neerslag. In Japan zijn inmiddels vier doden geborgen na de serie aardbevingen van afgelopen nacht. Tientallen mensen raakten gewond. De hulpdiensten denken dat het dodental nog verder kan oplopen. Er zijn tientallen gebouwen ingestort en er liggen mogelijk nog mensen onder het puin. De zwaarste beving had een kracht van 7,6. Het Meteorologisch Instituut waarschuwt voor meer aardbevingen de komende dagen. Ruim 50.000 mensen moeten het gebied verlaten. Tilburg heeft vanavond een dag te laat alsnog een vuurwerkshow gehouden. Gisteren werd die afgelast vanwege zware windstoten. De show was een combinatie van lichten, lasers en professioneel vuurwerk. Er kwamen alsnog veel mensen op af. En darter Michael van Gerwen is in de kwartfinales van het WK darts uitgeschakeld. Hij verloor met 5-3 van de Engelsman Scott Williams. Van Gerwen verloor niet eerder een set op weg naar zijn elfde kwartfinale op het WK. In 2014, 2017 en 2019 werd hij wel wereldkampioen. Williams gaat nu door naar de halve finale. Het is voor het eerst dat hij zover komt. Het weer vanuit het zuidwesten trekt een regengebied over het land. De temperatuur daalt van 8 naar 4 tot 7 graden. Morgen is het wisselvallig met veel regen en in de avond kans op zware windstoten. Het wordt 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. Met nu jouw keuze ZFM.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 De allernieuwste metal-releases wordt hier vanavond, want dit is Play It Loud brand Marching South, where was We're wow. For peace, we saxons We Saxons stand in an name We make you bleed and our land regain A battle by years in blame. Ja, welkom terug bij alweer het tweede uur van deze eerste Play It Loud van dit jaar. En tevens de negende brandnieuwe uitzending met een overzicht van de beste december-releases. Fijn en bedankt dat je met mij het tweede uur bent ingegaan. En als je net hebt afgestemd, bedankt dat je bent gaan luisteren. Ik help jullie wel door deze moeilijke eerste dag na jullie gezellige oude nieuwviering met nog één uurtje lekkere metalmuziek. En zoals gebruikelijk begin ik elke uur met de uuropener. En die kwamen ditmaal van de Vikingen van Amon en Mart met her newest single Saxons and Vikings, from her last album The Great Heathen, die inmiddels al wel een tijdje uit is. De video toont Biff Byford van de Britse heavy metal band Saxon, die de zang voor het nummer verzorgt, samen met zijn bandleden Paul Quinn en Doc Scarrett die het opnemen tegen Ammonenmarts eigen vikingen Olavi Mikonen, Ted Lundström, Johan Soderberg, Johan Heck en Jokke Walgren. Wie zal winnen en wie zal sterven? Check de videoclip als je deze nog niet gezien hebt om het lot van deze Saxon en vikingen te zien. De zanger van Ammonenmarts Johan Heck zei dit over de nieuwe video. Het opnemen van dit nummer met de legendes van Saxon was geweldig. Het was zo'n eer om ze op dit nummer te hebben. En het was zo leuk om een video met ze op te nemen. Ik vind dat de video geweldig is geworden. Echt episch. Het geeft de essentie van het nummer perfect weer. En de vechtscènes zijn geweldig. Biff Byford van Saxon voeg, voegde toe. Het maken van de video Saxons and Vikings was erg leuk. De vechtscènes waren episch en het nummer is cool. Isan heeft het volgende tweedelige deel... met muziek van zijn aankomende achtste album onthuld op 14 december. De Black Metal Titan zal op 16 februari zijn titeloze concertplaat onthullen... via Candlelight, waarbij de release bestaat uit onderling... verbonden metal en symfonische stukken. Vandaag, of dat is dus een tijdje terug natuurlijk... deelt hij de twee versies van Twice Born... waarin hij uitlegde dat de conceptuele verhalen worden overgenomen... precies daar waar de vorige single Pilgrimage to Oblivion eindigde... Zowel de metalversie van dit nummer als de orkestversie zullen vergezeld gaan van nog twee video's die de verhaallijnen voortzetten. Muzikaal is dit nummer misschien iets speelser dan Pilgrimage to Oblivion, maar volgt hetzelfde samenspel van screams, gitaren en orkest. En uiteraard hoor jullie deze metalversie vanavond bij Play It Loud Brand New.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 juist For I Am King met hun nieuwste single Execution. De Nederlandse metalband bracht begin vorig jaar het album Crown uit. En sluit met deze release van deze single het hoofdstuk van de saga van de koning af. Frontman Alma Ali Zadeh deelt in een persbericht... het nummer markeert het afsluitende hoofdstuk in de zagen van de koning... zowel van het album Crown als vanuit ons persoonlijke perspectief. Het gaat dieper in op het verhaal waarin het volk moe... van een arrogante en onwetende heerser in opstand komt tegen hun vorst. Een weerspiegeling van maatschappelijke dynamieken... die resoneren in onze eigen hedendaagse realiteit. Terwijl één verhaal eindigt, begint een ander... Door naar de Finse cellerrockers van Apocalyptica... die op 15 december hun nieuwe single hebben uitgebracht... met gasfokalen van M.R.N.'s Elize Reed, getiteld What We're Up Against. De samenwerking tussen deze Scandinavische titanen... resulteert niet alleen in een dynamisch muzikale fusie... maar levert ook een visueel betoverende videoclip op... met zowel Apocalyptica als Elize. Eika Topinen van Apocalyptica drukt zijn enthousiasme uit... over de samenwerking en zegt... Het volgende. We wilden een nummer maken met Elise... sinds we begin 2020 samen toerden. Dit nummer voelde perfect voor deze samenwerking. En Elise geeft een geweldig optreden. Het nummer gaat over trouw zijn aan je waarden en hoe belangrijk het is om je bewust te zijn... van het formuleren van meningen... en het ondernemen van actie in de wereld van vandaag. Resistance leads to a golden king Niet hard genoeg zijn. Alleen hier elke maandagavond te horen op ZFM Standvoort. Van de Finse apocalyptica door naar de Noorse pioniers van de avant-garde progressieve black metal Borg Nagar... die met trots hun aankomende monumentale twaalfde studioalbum aan hebben gekondigd, getiteld Fall... dat op 23 februari van dit jaar gaat verschijnen wereldwijd via oude platenlabelpartners Centra Media Records... Fall bevat acht majestueuze nummers... verspreid over 54 epische speelminuten. Opnieuw briljant gemixt door Jens Bocheren... van Fascination Street Studios. Die onder andere ook muziek hebben gemixt... van Opeth, Amanemar en Creator. En voorzien van een verbluffende albumhoes... ontworpen door Eliran Kantor. Die ook testament My Dying Bride en Sodom daar de album Hoesen voor heeft ontworpen. Borgnegar, oprichter en meesterbrein Oystein G. Brun geeft als volgt commentaar op Fall. We zijn enorm trots om jullie allemaal ons twaalfde album getiteld Fall te presenteren. Een nieuw hoofdstuk van onze muzikale reis. In veel opzichten vertegenwoordigt Fall een voortzetting van het ware noorden. Maar zoals altijd gaan we steeds verder op zoek naar een nog bredere en uitdagende horizon. Muzikaal zijn we trouw aan onze muzikale erfenis... maar we zijn zeker door vuur en ijs gegaan om onze hoogste top tot nu toe bereiken, te bereiken. Hoewel Fall een breed scala aan muzikale en lyrische ideeën vertegenwoordigt... is het een fundamentele thema achter het album... gebaseerd op de fascinatie en waardering van de rand van het leven. Die plaatsen en die wezens in de uitgestrekte periferie van ons eigen bestaan... die maar heel weinigen ooit zullen zien of zelfs leren kennen... maar die nog steeds van groot belang zijn voor ons bestaan. Met Val proberen we alles wat grenzen in stand houdt... en verlegt tegen de grote Val in beeld te brengen en te koesteren. Ultimas zal op 15 maart hun nieuwe studioalbum getiteld Epic uitbrengen... via Season of Mist. De zwartgeblakerde death metal supergroep... bestaande uit voormalig Morbid Angel zanger en bassist David Vincent... Cryptopsy drummer Flo Mounier... en ex-mayhem gitarist Rune Blasmer Eriksen... heeft de eerste single van het album op 19 december onthuld... getiteld Miserere. Er is nu een muziekvideo voor het nummer beschikbaar... die je kunt streamen via YouTube en Spotify. Over de release de gesprekken. De wereld bezorgt ons voortdurend allerlei beproevingen. We gebruiken deze angst als wapen in onze kunst om de apocalyps te scoren. Als we wat verder ingaan op de door Jaime Gomez Arellano... bekend van Paradise Lost and Ghost geproduceerde inspanning... bood Erik ze aan. Epic is oud ontmoet eigentijds. Een symbiose van alle geweldige dingen die we leuk vinden aan extreme metal. Alles gecombineerd in één album... David Vincent voegt hier aan toe... Ik wil net zo emotioneel en eerlijk zijn met Ultimas als ik verhalen wil vertellen. Ik wil de thema's hebben die mij aanspreken. Ik wil een boodschap hebben die iemand in dit geval kracht kan wegnemen. Epic is dus die kracht. ZFM Zandvoort Ik heb net Pandora's Key ons mee laten nemen naar een duisterrijk van melodieuze metal... ...waar explosieve en betoverende muziek verhalen weeft... ...die nog lang nagalmen nadat de laatste noot is vervaagd. De band bracht hun zojuist gedraaide tweede single False the Shadow... ...op 22 december uit ter voorbereiding op de release... ...van hun eerste volledige album Yet I Remain. False the Shadows is een explosie van geluid en emotie. Het nummer geïnspireerd door The Hollow Man van T.S. Eliot... ...en de slotaria uit Purcells, Dido en Aeneas... ...ontleent zijn intensiteit aan deze lyrische klassiekers. Een nieuwe uitlaatklep voor het eeuwenoude gevoel van wanhoop bij crisis. Donker en intens, vol meeslepende melodieën en pakkende riffs. Pandora's Key vertelt mythische thema's en koppelt deze aan hedendaagse vraagstukken. De band is altijd op zoek naar de schoonheid in het donker. De melodieuze metalband werd in 2016 opgericht in Breda... en bracht een jaar later de internationaal goed ontvangen debuut EP Prometheus Promise uit... Er volgde een periode van groei en verandering... met als hoogtepunt het begin van het covid-tijdperk. Door de uitdagingen van deze periode frontaal aan te pakken... bleek de band sterker verbonden dan ooit. Het resultaat hiervan is het debuutalbum Yet I Remain... een viering van muzikale vrijheid en passie. Het is een album dat de verbindingen onderzoekt... tussen schijnbare tegenstellingen... tussen muren van geluiden en stille introspectie. Klassieke verhalen, oeremoties, emoties, geweld en schoonheid... Het resultaat is een ambitieuze entree in melodieuze metal... waarbij de grens tussen complexiteit en aanstekelijkheid wordt getrokken... en de betrokkenheid van de luisteraar wordt vereist. Het album zal op 27 januari deze maand dus uitgaan komen... samenvallend met een release show in, deze, of in de thuisstad Breda. Voor ik overga naar alweer het laatste blokje... nou ja, bijna het laatste het echte blokje dan van deze eerste uitzending... brand nieuw van het nieuwe jaar... heb ik zoals altijd eerst nog de wekelijkse concertagenda voor jullie. Waar kunnen we deze week nog last minute naartoe? En dat horen jullie zo van mij. De Play It Loud Concertagenda. De met fus overgrote garageband Cloud Service... is een opkomende naam uit de Nederlandse garagepunk. Na de release van debuutalbum Don't Know What Hit Me uit 2021... speelde de groep in 2022 meer dan 50 shows. Waaronder grote festivals als Paaspop, Vestrock en Zwarte Cross. Het tweede album van Cloud Service, Subhuman Essence... legde lat hoog om de pure opwinding van het lijf spelen op plaat te vangen. In nauwe samenwerking met producer Abel de Grefte. Om de plaat te mixen benaderde Cloud Service... Niemand minder dan Michael Badger van Emil en de Sniffers en Suns. Die eerder achter de knoppen plaatsnam bij King Gizzard en de Lizard Wizards. Invloedrijke Nanogon Infinity. Dit concert was verplaatst van 23 maart vorig jaar naar aanstaande vrijdag 5 januari. Was je al in het bezit van kaartjes, dan zijn deze ook nog geldig voor deze datum. Cloud zijn te zien in de Paradiso in Amsterdam. En kaartjes zijn nog beschikbaar. Gaan voor 14 euro per stuk. De zaal opent om 7 uur en de aanvang is half acht. Ben je diezelfde vrijdag van plan om een weekendje Apeldoorn aan te doen... dan moet je in de gigant wezen. Want de crème de la crème van de Nederlandse hardrock en metal... slaat namelijk de handen in één om Ronnie James Dio die dus in 2010 is overleden... een passend eerbetoon te geven. Tijdens de Memorial concert worden alle fases... van de carrière van de kleine man met de grootste stem belicht. Reken daarop op veel klassiekers... van Rainbow, Black Sabbath en de band Dio. Maar er zullen ook verrassende keuzes worden gemaakt... uit het omvangrijke repertoire... waaraan jo Ronnie James Dio zijn stem heeft geleend. De sterbezetting tijdens deze bijzondere avond... bestaat uit de vocalisten John J.C. Kuipers... bekend van Arjen Lucas' Arion... en Supersonic Revolution. Praying Mantis en Lisette van den Berg... het bekend van Scarlet Stories en Arian. Gitarist Ruud Jolie en toetsenist Martijn Spierenburg... beide van Within Temptation. Gitarist Menno Gootjes van Focus and Black Nazareth... Bassist Johan van Stratum van Blind Guardian, Hun Vuur, The Gentle Storm en Stream of Passion. En drummer Stef Broks, die van Textures. Kaartjes zijn al beschikbaar en gaan voor 21,50. Ben je vriend van de gigant, dan kost het je slechts 19 euro per stuk. De zaal opent om 8 uur en de aanvang is om half 9. Veel plezier als je gaat. En op 7 januari kun je altijd nog naar Eindhoven voor ditzelfde concert in de FNA. Ook kun je diezelfde avond nog naar Musicon in Den Haag. Waar maar liefst drie hardcore bands zullen optreden. Namelijk Menacer, Tiger Knife en Vein Louie. Menacer is een zwartgeblakerde hardcore deathcore band van vijf leden. Recht toe, recht aan, gewelddadige muziek met een dreigende sfeer. Menacer werd geboren in 2018 en heeft het podium gedeeld met namen als Napalm Death, Propane en Distant. Hun nieuwste album Revolt is te beluisteren op alle platforms. Tiger Knife is een hardcore band uit Rotterdam. Ze brengen hitte met scheurende riffs. Krijzende dissonante akkoorden en verpletterende breakdowns, allemaal samengebonden door krachtige vocalen met herkenbare teksten. Bij elke show geven ze alles, waardoor de ruimte wordt gevuld met een bak energie. Vijf jeugdige vrienden met een passie voor harde muziek, dat is Veen Louis. Met hun eerste full-length album Time Devours Everything op zak... zijn zij klaar om de Nederlandse podia wakker te schudden. De energie en pure passie van deze melodieuze hardcore-formatie... slepen je mee in een intense show waar je niet omheen kunt. Kaartjes zijn slechts een joetje, oftewel een tientje. En het begint om... 8 uur en duurt tot 11 uur. En voor een juut zit je altijd goed, zeg ik altijd maar. Dat was het weer voor deze week. Deze eerste week. Veel plezier als jullie besluiten naar een van deze concerten te gaan. Wil je na afloop jouw ervaring van een van deze concerten met Play It Loud delen? Laat het maar dan even weten via de Facebookpagina van Play It Loud at ZFM Zandvoort. Via een privébericht. En wie weet neem ik daarover contact met je op. En praat ik hier in de volgende uitzending met jou over. Maar nu we door naar het laatste blokje vanavond. En deze doe ik natuurlijk traditiegetrouw met, met vaak harde nummers. Eh, te beginnen met de Florida extremeisten van The Sides. Die op 24 december een verrassend kerstcadeau voor oldschool death metal fans op de wereld hebben losgelaten. In de vorm van een godslasterlijke lasterlijke nieuwe single getiteld Bury the Cross with Your Christ. Samen met een passende, brute videoclip geregisseerd door David Brodsky van Cannibal Corpse in This Moment, Lorna Shore. En voor My Good Eye, Music Visuals. Die site frontman Glenn Benton merkte op... welkom op het Feast of Fools. En buig voor uw almachtige heer, het einde is nabij. Begraaf het kruis, bury the cross with your Christ... komt vooraf aan die sites gelukkige dertiende album... Banished by Sin, de opvolger van Overtures of Blasphemy uit 2018... dat volgend jaar uitkomt. En jullie horen hem hier bij Play It Loud, brand new, bury the cross switch your craft.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 En tot slot hoorden we het Zweedse Wild Dat 2023 en het programma vanavond sterk vloot Met hun derde single van het jaar: Kristal Wegel. De single volgt op Ilva en den Spatska Kenslan. Wanneer er dit jaar, of van vorig jaar dus inmiddels. Hoewel in het persbericht staat dat Vildiarta vond dat het tijd was... ...om een nieuw hoofdstuk te openen. Crystal Vegel is de volgende fase van dat hoofdstuk. Dus wie weet of deze drie singles onderdeel zijn van iets groters... ...of misschien een transitie. Het enige wat we weten is dat Vildiarta regeert... ...en drie nummers in een jaar geweldig is. Oh, en als je nog nooit de remixte en geremasterde versies van Mestaden... ...en Thousands of Evils hebt gekeken... ...zou je dat echt moeten doen. Ze worden allebei de Forte-versies genoemd en klinken uitstekend. Mijn tijd zit er voor deze eerste uitzending van het nieuwe jaar helaas alweer bijna op. Maar ik sluit nog af met één laatste nummer. Die komt van de Duitse power metal starters van Dominum. Die op 27 december het titelnummer hebben onthuld van hun aankomende debuutalbum Hey Living People. Dat op 29 december is uitgekomen via Napalm Records. Dominum is momenteel op tournee met Equilibrium en die Apocalyptische Reiter. En de nieuwkomers zullen hun theatershow komende zomer ook... Op Vele grote festivals brengen In april en mei van 2024 Gaat Dominum mee met Voyersfans Op een Duitse tournee met Orden Ogan Ik hoop dat jullie weer genoten hebben vanavond Van de muziek, ik anders wel Volgende maand kunnen jullie weer genieten van Weer een nieuwe brand new. Met de januari overzicht qua releases Maar volgende week ben ik er gewoon weer met een nieuwe Play It loud selected met muziek Passend bij het nieuwe jaar Het thema is dan hoe dan ook Toepasselijk ook metal, new, metal songs Over het beginnen of starten aan iets nieuws en je hopelijk een fris gevoel geven aan deze nieuwe start. Hopelijk tot volgende week. Voor nu wens ik jullie een uh, nieuw... Met de januari overzichten... Uh, wacht even hoor, dat komt niet helemaal. Voor nu wens ik jullie een hele fijne resterende avond toe. En een heel, goede nacht voor straks. Bedankt allemaal voor het luisteren en onthoud. Stay metal. Horns up. Mazel.